Directeur Eppo van Nispen tot Zevenaar vertrekt bij de CPMB. Hij wordt de nieuwe directeur van het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Van Nispen tot Zevenaar was ruim zeven jaar directeur van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Die stichting promoot het Nederlandse Boek en geeft het Boekenweekgeschenk uit. Corendon breidt het aantal vluchten vanaf Maastricht-Agen Airport uit. Vanaf april wil de reisaanbieder 17 vluchten per week gaan uitvoeren naar 12 verschillende bestemmingen. De reisaanbieder verwacht de komende zomer 140.000 passagiers te vervoeren vanaf Maastricht. Voor Maastricht-Agen Airport is de uitbreiding goed nieuws. Het vliegveld leidt al jaren verlies. Drie jaar geleden nam de provincie Limburg de luchthaven over om een dreigend faillissement te voorkomen. Het weer overwegend bewolkt en soms wat lichte regen of motregen. In het zuidoosten is ook nog wat zon en het wordt 7 tot 11 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Bij Rotterdam heb je drie kwartier vertraging in de file op de A16 Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk tussen rotterdam Feyenoord en Rotterdam-Prins Alexander moet al het verkeer daar via de vluchtstrook. Tot zover de verkeersinformatie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 Goedemiddag, Het is vandaag uh, 14 november. Zeg ik goed? Ja toch? Ja. 14 november. Helemaal 14 november. Hè, november op z'n Ja. Niet te geloven. Nee. Weet je wat? Uh, nou ja, oké. Okay. Welkom, we zijn er weer. Goedemiddag Zaltvoort. Goedemiddag Noord-Holland. Goedemiddag Nederland. Goedemiddag Wereld. Goedemiddag Bep. Goedemiddag Ruud. Goedemiddag lieve luisteraars. Ja, we zijn er weer hè. We trappen weer even lekker af voor een uh, nieuwe weekstand voor het lunch. Hoewel we één uitzending minder hebben, want donderdag zijn we het helaas niet. wegens omstandigheden. Maar uh, voor de rest morgen wel natuurlijk. En vandaag ook. En ja. En uh, de volgende trieste mededeling is... Nou, triest. Ja, weet ik eigenlijk niet of het triest is. We hebben geen artiest in het licht vandaag. Want er is helemaal niemand jarig. Helemaal niemand. Althans, wat de artiesten betreft dan. Nou, gewoon helemaal niemand. Er is, uh, is ook niemand doodgegaan op deze datum. Dat is eigenlijk niet het goede nieuws. Dat is toch ja. nou weer het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. <laughs> Elk voordeel heb zijn nadeel. Zo is dat. Oh. Bebkruif. <laughs> <laughs> Klinkt eigenlijk helemaal niet, hè? Nee. Oké. Okay. Bebkruif. Nou, in ieder geval, uh, nou ja, we zijn er weer en uh, we gaan weer uh, lekkere muziek voor u draaien. Ik heb een. Uh, ik heb een prachtlijst, kreeg ik, uh, aange aangeboden via uh, mijn uh, ja, streaming audio, zeg maar. Dus via Spotify. Ik weet niet of ik dat zeg. mag eigenlijk, maar ik doe het gewoon. En uh, nou, daar zult u wel wat van horen vandaag. Want dat is een lijst die heet Heroes of Soul. Nou, die kan ik u aanbevelen, hoor. Voor alle mensen die van echte soul-muziek houden. Het zijn 159 nummers, 9 uur muziek. En er zitten mooie dingen bij doet mijn oude soul hart weer goed en die, dat van Bep ook. Ik Heb er net even wat dingen laten horen, nou, no, no, no. nou, wat nou, zat ze te is zeg <laughs> niet te geloven, wat echt te glimsgaten hier, hoor. En uh, ja, we staan in de 3-1. Uh, straks, natuurlijk, stil bij het overlijden van Hans Vermeulen. Dat lijkt me een hele logische zaak. Ik heb drie prachtige nummers van de maat gezocht. Dus Hans Vermeulen in de 3-1. Dus normaal verklap ik dat nooit natuurlijk van tevoren, maar vandaag wel. Gewoon niet zeker. En dus gaan we beginnen. Hey, iedereen een werkster. Dan heb je de werkster, Bip. De werkster? Ja, ja. de clean-up woman. Haha. Oh, die ha -ha. even binnen. Ja, die glimende <laughs> uh, clean-up woman, hè. Je gaat even schoonmaken, hè. Ja. Nou, dat is heel goed. Houd de zuiger van de reno's, schat. A is a woman who gets Pick Woman. En het zwingt dus een trein. Lekker, heerlijk. Doet de oude Soulhard weer goed. Dit ook trouwens. Die nou komt. Ja, die is ook wel even. Uh, hè? Ja, die kennen we ook. Deze kennen we. Ja, deze kennen we. Onze Soulhard wordt wel heel erg gestreeld. Ja, hoor. erg goed. Hè? Ja. en dus, Hold on, I'm coming. Lekker. Dat zijn nog eens lekkere muziekjes. Hè? Oké. Okay. Drie in één in. Ja, en vanwege zijn overlijden. Oh, het weekend. Hans Vermeulen en Sandy Coast. Jenny was only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 That's a wonder, true love That's a wonder, true It's me, and my love. in ze met het overlijden van Hans Vermeulen. En dan kan je natuurlijk nog veel meer draaien. Je kan ook zeggen... we gaan bijvoorbeeld iets van Lucifer of van Rainbow Train. Uh, misschien doet dat ook nog wel... in de loop van de komende twee uur. Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval... nu hebben we ons even beperkt... tot uh, uh, liedjes van zijn band... The Sandy Coast. Een band die al uh, heel lang actief was... Uh, vanaf de jaren zestig. En het kenmerkende is dat de nummers van ze... ken je allemaal... maar het waren geen van alle grote hits. Dat is... Ze hebben nooit een top 10 gehaald, bij wijze van spreken. Maar je kent natuurlijk allemaal Subject of My Thoughts. Je kent natuurlijk I've Seen Her Face Again. Je kent allemaal Summer Train. Uh, nou ja, Just a Friend kennen we. Nou ja, er zijn zoveel nummers van deze man die je kent. En dan van Ray Brotain natuurlijk The Alternative Way. En, en uh, nog meer van dat fries. Uh, ...producer geweest van onder andere Anita Meijer en Margriet Eshuis... ...en uh, nog veel meer andere uh, mensen. Hans Vermeulen, hij uh, verbleef de laatste tijd erg uh, al een hele tijd in Thailand... ...op het eiland Koh Samui. Daar had hij ook een studio. En uh, daar kwamen heel veel Nederlandse tiesten, kwamen daar gewoon lekker op vakantie. Dat is wel leuk, voor bij Hans langs natuurlijk. Hè? Ja, gezellig. Goed, wat hoorde u achtereenvolgens? Nou, u hoorde achtereenvolgens The Eyes of Jenny... Uh, een liedje uit de jaren 80, Toen de Sandy Coast weer opnieuw begon uh, Daarna uh, True Love, That's a Wonder Wat wel een behoorlijke hit is geweest In die 70 jaren En daarna een nummer waarbij je op Spotify Altijd een beetje voorzichtig moet zijn Want hij staat er al meerdere keren op Maar dan in een, nou vind ik Niet mooie remake ik vind altijd, je moet. Het origineel blijft altijd het mooist. Ook al ga je hem opnieuw opnemen en met andere ideeën en weet ik het allemaal niet. Het origineel blijft toch het mooist. En dankzij die fantastische serie Golden Years of Dutch Pop Music staat die originele versie er natuurlijk ook op. En uh, <coughs> dat was Capital Punishment. Een van de meest indrukwekkende nummers, vind ik. Die de Sandy Coast uh, ooit gemaakt heeft. Geweldig mooi nummer. Capital Punishment. Uit. Ik dacht 67, 68, zo'n beetje. Goed. Altijd als wij klaar zijn met dit programma, dan hoort u een instrumentaal liedje. En dat heet Thank You for Letting Me Be Myself Again. Maar dankzij die uh, lekkere soullijst die ik net uh, dus heb uh, gevonden, of aangeboden gekregen, moet je eigenlijk zeggen, kwam het origineel even naar voren. En dat vind ik ook al weer eens leuk. Nou, oh, daar komt ie dus. Sly and the Family Stone. Thank you for letting me be myself again. Nee, het programma is nog niet afgelopen. <laughs> Verschrikkelijk leuke dingen tegen kon doen. Okay. Op allerlei gebieden, dat is, dat is het leuke ervan. Je, je, bent, je bent gewoon lid van zo'n enorme schatkamer aan, aan, aan prachtige, prachtige muziek. Ook voor het, voor het klassieke programma op zondagavond bijvoorbeeld, put ik er erg veel uit. Dit medium heerlijk gewoon. ik. Dit waren de slide in the family stone en dan de dat zei: Thank you for letting me be myself again. Yeah. Ja. Die versie die wij altijd gebruiken en tent voor is van de Crusaders. Dus, uh, maar uh, ik vind deze leuk. Een beetje gezongen, lekker, allemaal gezellig. Deb zit ook helemaal mee te swingen. Hij vandaag weer helemaal in de soulspieren. Ja, Deb, het is ongelooflijk. Maar we gaan nu eerst buiten de Zonshow even naar het nieuws hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Schmeres. Gisteren kleurde het drinkwater in Heemstede wit door de aanwezigheid van lucht. Lucht in het drinkwater van het Heemstedse Leidingnet... werd veroorzaakt door werkzaamheden aan drukketels... Een drinkwaterspecialist van Waternet vertelde dat de oorzaak van de tijdelijke verandering van het drinkwater lag in de locatie Leiduin van het Waternet. Waar twee derde van het totale drinkwater van Amsterdam en omstreken wordt gewonnen. Er is de laatste tijd gewerkt aan de installatie waarbij ook nieuwe pompen zijn geplaatst. De lucht kan overigens geen enkele kwaad, al dus Waternet. Het water kleurt weer bij als de lucht eruit is verdwenen. Het systeem is gespuit om het probleem. Op te lossen. Een woordvoerder van de koninklijke marechaussee heeft desgevraagd laten weten dat afgelopen zondag een 33-jarig inwoner van Velsen na aankomst op de luchthaven Schiphol is opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Omdat de marechaussee nog onderzoek doet, wilden de zegtvrouwen verder geen gedetailleerde mededelingen doen. De eerste hulp bij zeehonden, de EHBZ Noordwijk en de EHBZ Katwijk... heeft maandagochtend twee zieke zeehonden van het strand gehaald. De eerste zeehond werd al vroeg gevonden op het strand... tussen Noordwijk en Zandvoort. En net toen de EHBZ, de zeehond, weg wilde gaan brengen... kwam er opnieuw een melding binnen over een zieke zeehond. Ook deze is meegenomen en na de eerste verzorging... overgebracht naar Asiel in Stellendam. Er worden nog steeds getuigen gezocht en er wordt nog steeds om tips gevraagd... door de politie om de daders op te sporen van de mishandeling en bedreiging... van drie meisjes op Sint Maarten, zaterdagavond 11 november, jongsleden in Zandvoort. De meisjes van 14 en 15 jaar oud werden door de groep ingesloten... en gesommeerd hun snoep af te geven. Toen ze dat niet deden en wilden weglopen, werden zij door de daders mishandeld. De meisjes zijn in hun vlucht door de groep achtervolgd. De dadengroep bestond uit een groep van 12 tot 17 jongeren, waarvan vier met de fiets. De rest van de groep bestond voornamelijk uit meisjes. De daders hebben de mishandeling die zij pleegden gefilmd met hun mobiele telefoon. De grootte van de groep en de aard van de mishandeling hebben voor de angstgevoelens gezorgd bij de jonge slachtoffers. Ze hebben dan ook aangifte gedaan bij de politie en er is een uitgebreid onderzoek gestart.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 Voor de komende dagen is de verwachting over het algemeen bewolkt... met vooral op vrijdag enige tijd regen. Het komend weekend schijnt geregeld de zon... maar dan komt het ook tot een bui... en vanwege een ijskoude bovenlucht... is er daarbij kans op hagel en onweer. De temperatuur gaat dan weer naar beneden... van een graad op 12 naar morgen ongeveer 8 op zondag. Tot nu toe tot hier het weer van Rico Schreuder... Nee. No. Sorry. Next question is if it's that you can see. No, we need money first. <laughs> CFM Sound voor presenteert: De nacht van het jaar.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 Wat met oplood staat geschetst, kan met kleuren worden.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 prachtig werk hier van uh, de Puma's. De combinatie van, uh, van Dickhout en Agda de Munnik. Thomas Agda en uh, die andere, uh, de Munk, Paul de Munk. En natuurlijk die jongen van, uh, van uh, ik ben altijd zijn naam kwijt, Martin heet hij, van, uh, van Dickhout. Ja, nou weten we het wel. <lacht> Het verschil is gemaakt. Ja, het verschil is gemaakt. Maar één keer is dat, Toch? <laughs> Oké, okay, uh, jaren geleden, dames en heren... in eind jaren jaren hadden we een bandje... dat heette Shocking Blue. En uh, die hadden een hitje... en dat leek erg veel... dat moest toen een beetje lijken op de Jefferson Airplane en zo. Uh, de, het titel was van Rob van Leeuwen. En um, wie schetst mijn verbazing... dat een, een van de huidige uh, topbandjes... Uh, popbandjes, uh, Jet Rebel... Uh, Ditzelfde nummer eventjes hebben opgepakt. Hoort u maar. Het is, het is heel leuk. Send me je postcard, darling. Van de Jet Rebel. Voor shocking blue nu in de uitvoering van Jet Rebel. De bioscoop agenda. Ja, en de kontie? 1, 2, ja! Cinema Circus Zandvoort draait deze week voor de laatste middags Dikkertje Dap. Dikkertje Dap begint iedere middag om half twee. Om half vier draait nog Dummy de Mummy en de Tombe van uh, Achne Toet. En vanavond hebben we nog de laatste avond van de film Home Again. Home Again is een romantische komedie... die nu al een weekje draait over het leven van een alleenstaande moeder dat een onverwachte wending neemt als ze drie jonge mannen in huis neemt. Morgenavond draait in Cinema... een sprookjesachtige tragicomedie over een romantische Zeeuwse boer... die na een watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil... en naar Zuid-Italië fietst om een nieuw bestaan op te bouwen. De film heet Tulipani. Hij begint om uh, half acht... En hij is morgenavond te zien in onze cinema. Overmorgen zien wij Celavie. Celavie is een nieuwe film van de makers van Samba en in Tatje, Bels dus of in Tochiable. Celavie uh, gaat over een Max die al 30 jaar een cateringbedrijf runt en zodoende, zodoende honderden feesten en partijen organiseert. Zo ook de aankomende bruiloft... tot een paar onfortuinlijke tegenslagen roet in het eten gooien... en elk moment van geluk in chaos overgaat. Dat is Selavi en die draait vanaf donderdagavond... tot en met dinsdag 28 november om 20 uur in uw theater. Sinterklaas komt zaterdag aan in het land... en daarom is zaterdag, zondag en volgende week dinsdag te zien... Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer. Dat is natuurlijk een kindervoorstelling. En die is te zien uh, de middagen om half twee. Aanstaande zaterdag, zondag en volgende week woensdag. Tot zover in een notendop de bioscoopagenda. Ja, en die film morgenavond is in het kader van de filmclub Simon van Kollen, hè? Toch? Ja, dat ja, is uh, morgenavond. Ja. ja, dat is wel belangrijk om die even te vermelden. Dat is namelijk weer een hele leuke club. En uh, genoemd naar uh, de bekende filmkenner. Uh, die vroeger altijd een filmprogramma had op de VPRO-televisie. Simon van Kolm. Later ook bij de Tros nog, geloof ik, als ik het goed heb. Een dorpsgenoot van het. En een dorpsgenoot, ja, ja, zeker weten. woonde bij mij om de hoek van de Van Spijkstra. Ja. Ja, en uh, een zeer groot kenner van films in de tijd. Zeer deskundig. Ja, heel bijzonder. Oké. Okay. Uh, wie ook zit deskundig is, uh, dat is Van de Man. Ken je die nog? Van Morrison? Van Morrison? Ja, uh, die, heeft nieuw, die heeft een nieuw album uitgebracht. En dan weet je niet wat je hoort. Dat is zo geweldig. Roll the Punches heet het album. En hij heeft geput uit zijn oude repertoire. Uh, en uit ook een aantal blues uh, standards. En het, hij doet dat onder andere samen met uh, Jeff Beck op gitaar. En uh, ik, kreeg, ik kreeg die tip van mijn uh, gitaarist van Paul Bakker die uh, die zei van, uh, nou daar moet jij eens naar luisteren. Nou, ik heb geluisterd en ik ben flabbergasted, zoals dat heet. Het is zo mooi. Luister u maar naar nou, deze prachtige versie van Van Morrison van het oude Sam Cooke nummer Bring It On Home To Me. Prachtig. If you ever change your mind oh, But leave it, leave it me, leave it me behind Bring it to me Bring your sweet loving Bring it on home to me Yeah, yeah You know I tried treat you right You can't stand Stand out late at night Want you to bring it to me huh. Bring your sweet lovin' up Bring it back. Bring it back. Bring it back. I give you jewelry. Jeff. Jeff Beck op gitaar en nog veel meer andere mooie muzikanten natuurlijk, maar vooral nog die stem. 72 is hij en dan nog zo klinken jongens, echt geweldig, fabuleus. En er staan mooie nummers op dat album. Nou, dat wil je echt niet weten zonder. Ja, je wilt wel weten. Je moet gewoon maar eens opzoeken. Roll the Punches heet het album trouwens dat in de krant de recensie vorige week... het ook een heleboel sterren kreeg. En uh, heel, heel goed werd... Uh, gerecenseerd, zal ik maar zeggen. Van Morrison dus. En Roll The Punches... heet het album. En het nummer... dat heet Bring It On Home To Me. Oude bekende liedje van Sam Cooke. Ja. En u denkt... wat is dit nou? Nou, we gaan u meenemen... zo langzamerhand... naar het NOS-journaal... Uh, van 1 uh, uur. En dan vraag je af... wat is dit nou toch... Nou, filmkenners, die kennen het al. Oh. En het is niet zomaar de Griek, <laughs> dat, nou net, dat nou net niet. Nee. <laughs> maar ja, u weet het, ik sluit altijd lekker af met een uh, instrumentaaltje tot, uh, tot het nieuws. Dus een, uh, weet je uit welke film dit komt? Nee, nee. Nee? nee? Zullen we er een huiskamervraag van maken? Ja. <laughs> beltje, u. Doe je toch niet. Nee, het is dus het thema uit The Last Walls. Van uh, die film van de band, weet je wel. Die uh, live ja. film. Nou, daar zit het thema Dat is uit. Ontzettend leuk, zeg. We gaan naar het Nationaal van 1 uur, genieten we nog maar even. 3, 3 45 seconden. Tot zo.